van de Linde met het NOS Journaal. De president van Zuid-Korea is afgezet door het parlement. Een meerderheid van de parlementariërs steunde een motie van de oppositie om Yoon weg te sturen. De president kondigde vorige week onverwachte noodtoestand uit, waarna er grote onrust uitbrak in het land. Het constitutionele hof van Zuid-Korea moet de komende maanden oordelen of de afzetting gerechtvaardigd is. In de tussentijd wordt Yoon uit zijn functie ontheven. Premier Han is benoemd tot zijn tijdelijke vervanger.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 Vaccinproducent Pfizer heeft opnieuw een miljardenwinst in Nederland geboekt. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag. De cijfers gaan over december 2022 tot en met november 2023. De winst was in die periode 11,4 miljard dollar. De komende Amerikaanse president Trump wil af van de zomertijd. Volgens hem is het twee keer per jaar verzetten van de klok lastig en kost het veel tijd. Trump zegt dat hij met zijn Republikeinse partij zijn best gaat doen om de zomertijd af te schaffen. In de VS wordt er al langer over gediscussieerd en ook in Europa komt het onderwerp geregeld terug. Tegenstanders van de zomertijd zeggen onder meer dat hun bioritme wordt verstoord door het verzetten van de klok. Het weer, het is vanochtend bewolkt met soms wat regen of motregen. Later op de dag klaart het in het noordwesten nog even op. Vanmiddag is het zo'n 4 graden in het oosten tot 8 graden aan zee. Morgen is het ook bewolkt, dan is het iets minder koud met 6 tot 10 graden.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 In de tweede uur gaan we loten trekken van de ondernemersvereniging Zandvoort... en alle andere verenigingen die daarna meedoen. En dan komt ook wethouder Correa langs... want er moeten twee jeugdopvangplekken geplaatst gaan worden. En uiteindelijk komt Willem Stroomman ons nog een keer vertellen... over de Classic Concert van aankomende zondag. Over concerten gesproken, Hans Rubeling. Welkom. Goedemorgen, ben... Hans...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 hoe komt dat? Er was eerst alleen een, een, een nieuwjaarsconcert. Nou ja, uh, laat ik zo zeggen. Het kerstconcert, het nieuwjaarsconcert... bestond al een hele lange tijd. En het kerstconcert is eigenlijk ontstaan... naar een idee van Angelique Schouten. En Angelique Schouten zat bij de beachpopzangers. En die dacht na de coronatijd... nou, het wordt wel eens tijd dat we weer als koor... allemaal zagen, gezamenlijk gaan zingen. Uh, ze kwam met het voorstel... naar de organisatie van het... nieuwjaarsconcert. Of wij dat op Wouden pakken...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 En daar doen aan mee uh, het Zandvoorts nieuw, Zandvoorts gemengd Zangvoort. We de een Zandvoort. Zangvoort. Zangvoort, Zandvoorts gemengd koor. Ja, Zandvoorts gemengd Zangvoort. Uh, het ontstaan, nou dat weet je, uh, uit het mannenkoor. mannenkoor. En wat uit het oud-koor uh, musical in. Ja, want we hadden, we hadden geloof ik drie dameskoren. Nou, we hebben een vrouwenkoor en, we hebben, en je had uh, musical in. Ja, een musical in is, is opgegaan in uh, mannenkoor. Dat is, dat is gesneuveld eigenlijk oh, ja? in de coronatijd, ja. Maar er waren wat enthousiaste dames, die hebben toen ook uh, de handen opgepakt en uh, zijn we ons verder gegaan. Kwam dat ook een beetje omdat dat jullie uh, als mannenkoor uh, wat minder leden kregen? Het of, of, door het, mede door het vergrijzende ledenaantal, uh, ja. op uh -huh. een gegeven moment dan wordt het, gaat het Nijpen en dan kun je geen muziek meer maken. En hoeveel uh, koorleden is het nu totaal? Uh, we zitten nu rond de 155. Nou, dat is nogal. Ja. Toch? Dat is een, een ste behoorlijk behoorl behoorl behoorl behoorl aantal, ja. Met de vaste pianist Joep. Met Joep de vaste pianist. <laughs> ja. ja. Goed. Zijn die, wij erbij uh, ja, Of um, Dat koor zingt dus sowieso mee.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 ja, ik zing wel van de bovenste plank. Ja. Maar uh, hij gaat het niet redden, dit dus jaar. <laughs> ja, goed, Dat is uh, jammer. Toen moesten wij op zoek naar, dus naar een ander koor. Oh, je en, moet nog een koor hebben, nee, zo. Ja, we hebben nu dan twee koor. En een ander koor, daar dat zijn we naar nou op zoek gegaan. En dat wordt Cantoris Leti. En waar komt die vandaan? Uh, nou, ik ga nu een naam noemen en dan weet jij zeker. <laughs> we beginnen, beginnen met Jan. <laughs> ja, en de tweede naam is Peter. <laughs> Ja, Peter Versteeg. Correct. Maar, maar dat heette uh, toch anders, dat koor? Uh, ja, dat heet. Uh, Iets met Allegre, Allegro. Cantatori Allegri. Ja, zo is het, ja. Oh, dat is een andere naam. Ja, misschien ook no. een andere samenstelling. Ik weet het niet, maar die, gaat, uh, die, komen, uh, die komen zingen. Het, het leek mij leuk. Uh, ik dacht, nou, omdat hij toch vaak ook door het dorp gaat... in Dickens kleding ja, ja, en ja, uh, dan, ja. verzameld voor het goed doel... Dan denk ik, nou, dan is het misschien leuk als hij dan ook in Dickens komt. Nou ja, een heel, een, het, ik vind dat een leuk gezicht als ze daar zo staan met ja, zo'n ja, met, met zo goede doelpot. en dat doet hij goed hoor. Ja, dat met, doet hij uh, ja, Hij maakt vaak ook afspraken met, met de ondernemers waarvoor, voor welke deur ze gaan staan zingen. En, uh, die wat over hebben, of die betalen voor. Als je nou ja, het is, wat hij doet, uh, is altijd voor het goede doel. Dus dat ja. zo'n wat vroeger zo'n groep vuurpotje ja, was. Ja, klopt.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 De zijn we door. Ja, nee. nee. <laughs> Maya <My, my, my laughs> <My my> <laughs> begint het ook al aan. Ook dit jaar. <laughs> dat gaan we niet meemaken. <laughs> nee, maar het is, uh, het, is, het is een mooi lied. Ja, yeah, I'm Dreaming of a White Christmas. Ja, dat moet, ja, moet je in het Nederlands vertalen. Uh, dreaming of a... a white dream, Christmas. dream Christmas. Ja, ja, zoiets. Nee, maar... Uh, en het derde Amazing Lied? Het derde Amazing Lied. Dat moet ik even moet gaan Peter bij, dan, bij doen. Dan uh, moet uh, uh, Eerder zei God uh, in de Hoge. Dat is, dat is van Zankvoort het ja. Amazing Lied.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 Nou, Rob, Rob uh, is, is een begnadigd organist, dus ik kan je er zeer goed bij hebben. Ja, ik wist eigenlijk niet dat hij nog steeds uh, actief was op het orgel. Ja, ja. Hebben, ik ken hem dat hij, uh, zeg maar, bij de, toen het Marnekorp pas begon, toen speelde hij uh, ook het Zand Volkslied in, uh, op de knipschel Ja, ja. Jaren geleden. Ja, hij, uh, hij doet het af en toe nog wel eens in de Achterkerk ja, en uh, op, valt hij als in Paul als hij. ja, dat gaat hij. Uh, ja. dan, ja. Ja. Um, we hebben het voorzichtig gehad over kaartjes. Kaartjes.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 Sanders de Krant heeft gratis advertentie geplaatst. Publicaties. En het bestuur van de kerk. Die ja, hebben de kerk uiteraard, beschikbaar uiteraard, gesteld. Als je de kerk gratis. De, drie, ja. de ja. dominee. Uh... Ja, want als je de zeg maar de kerk moet uh, betalen, dan, dan, hou je, dan kan je er geen benefietconcept van maken, want dan blijft er te weinig over. Nou, misschien, wat betaal je dan? Uh, rond de.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 maar kunnen mensen dat ergens uh, informatie ophalen daarover? Ze kunnen altijd even bellen. Noem mijn telefoonnummer. Hans Rubbelingen. <laughs> Juist. <laughs> niet allemaal tegelijk. <laughs> um, nou, ik zal dan mijn nummer geven. Uh, uh, 06 38 38 15 05. En anders uh, 22 en on, en... december aan de kerk. Ja, maar... Maar dat uh, is niet gratis. Dat is hij nog niet onzeker.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 Six, we set sail from the sweet cove of Park. We were sailing away with a cargo of bricks for the grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for the daft. And oh how the wild winds drove her! She stood several blasts. She had twenty masts, and they called her the Irish Rover. We had one million bikes of the best lawyer rights. We had two million barrels of stone. We had three million sides of our blind horses' wives. We had four million barrels of bones. We had five million hogs, six million ducks, seven million barrels of porter. We had eight million piles of our nanny ghost tales. And a whole of the Irish Rover. There was Owl Mickey Cute, who played hard on his flute, when the ladies lined up for a set. He was tootle with skill, for each sparkling quadrille, till the dancers were fluttered and bet. With his smart quitty talk, he was cock on the walk, as he rolled the dames under and over. They all knew at a glance, when he took up his stance, and he sailed in the Irish roll. At the banks of the Lee, there was Hogan from Kelsi, it's There was Johnny McGar, who was scared to of work, And a man from West Meek on There was Slugger all told, who was drunk as a rule And fighting Bell Tracy from Dover And your man, Meg from the banks of the bank Was the skipper and the Irish Rover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 we had sailed seven years when the measles broke out And the ship lost its way in the fog And the whale of a clue was reduced down the tail Just myself and the captain's old dog And the ship struck a rock, my lord, what a shot, The boat, it was turned right over Turned nine times around And the poor old dog was drowned Vrolijk nummer, maar je hebt geen microfoon meer, dus je kan ook niet meer meepraten. Want <laughs> het is hier uh, gezellig druk geworden. Um, gezellig druk? Carine. Nou ja, Leo vindt het niet gezellig druk hoor ik net. Daar moeten we het oh, nog maar oh, eens over oh, hebben, Dennis. Oh, oh, ja, nee, hoor. Hoe oh. dat is met die. Uh, is het een beetje zagreinig ijsmeester aan het worden? Nee, nee, Leo, gewoon wat slaaptekort, maar meer uh, oh, niet okay, nou, hoor. <laughs> Leo, bij, Dennis, Polder. En Carine Veer zijn aangeschoven. Drie omdat dagen, wij het gaan midden. hebben. Morgen. we gaan het hebben over uh, de ijsbaan. Um,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 Nee. Maar ja, het lijkt leid, er wel op. Hè. Maar ja, oké. Okay, uh... We liepen daar uh, langs uh, woensdag. En er werd heel vaak, vaak gevraagd... Van, is die groter geworden? Ja, ja. dacht ik ook. Nee, de, is de, dat optisch bedrog? Optisch bedrog. De vloer is gewoon even groot. Dat is gewoon het, het concept... wat er vorig jaar jaren mm. voor ook gelegen hebt maximaal haalbare. Wat we wel gedaan hebben dit jaar, is dat we het tras iets kleiner gemaakt hebben en de ijsbaan iets groter. Dus de ijsbaan zelf, het ijs... Dus meer naar de HEMA toe. Nee, nee meer naar nee, nee, nee. het, het, het, het terras van de, van de, van de Mjons, ja? is iets kleiner, waardoor de curling, waar de curling schijf is, ja, ja, ja. dat is nu iets breder. En dat is 15 vierkante meter meer. Dus dat is gaat... 15 vierkante meter meer ijs. Nou, dat is veel nou. ijs.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 Nou, ik uh, had gebeld met uh, een van je collega's. En uh, zij gaat over de roosters. En ik dacht dat ik vrij Yvonne. op tijd was. Maar, uh, ja, Ivan. Ja. Maar uh, eigenlijk hadden alle scholen zich al gemeld. En dan was het dus nog uh, een beetje geschuif. Voor de, dus de donderdag was nog over. <laughs> maar dat geeft wel aan hoe enthousiast iedereen is. Ja. Uh, het, je hoort het ook in de school. Uh, de kinderen worden enthousiaster. Ze gaan het weer zien. Het is echt zo'n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 We, Meer? Al, we kunnen al 150 tot 200 personen op het ijs als het moet. Maar, maar, maar, maar. maar... dat moet je, zes, zes, zes. Dan, dan staan ah ja, je juist af, zeg ik al. Het wordt, het wordt <laughs> wel erg druk. Het ja. nee, wordt heel <laughs> druk. Als je, als je met zo'n zo ploeg van 60, 70 tot 100 man op het ijs... dan is het gewoon leuk om te schachten. Oh Ook wow. het, het is best groot hoor. Ja, maar inderdaad wat je zegt, Ben, qua leeftijd. We hebben nu gewoon ja, ja. dezelfde leeftijd gekozen. Maar volgens mij gaan andere scholen wel gewoon met ook kleinere kinderen. Ja, zeker. Ja, absoluut. ja. Ja.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 Ja. En de school is smorgen. Ja. ja. dus en, en daarna ja. kunnen de kinderen dus hoe ging het ook weer? Je kan een bandje kopen. Ja. Je en een dan... bandje bandje kopen en dat koop je uiteindelijk voor de hele dag. Ja. En uh, dus kosten dan zijn ze en eraf. En ja. dan kan je straks ja. weer terugkomen. De huis eten ja. en weer terug. Ja. Nou ja, dat ja. zie je dus ook echt wel gebeuren. Ja, zeker. Ja, ja, ja. heel, heel veel kinderen komen ochtends rond de deur of, uh, of die komen met de opening, zeg maar. En dan, uh, en dan een paar uurtjes later, ja, dan zijn ze dus wel weer even zat. En dan uh, hup naar huis, even snel gamen. En dan, uh, en, ja, en dan, dan weer ook. terug naar de baan. Ja, terug. Er moet wel ja, gegamed worden, natuurlijk. Ja, ja dat kan, kan je niet over Nee, nee, nee. Maar nee. dan ben je weer een beetje opgewarmd. En ja, dan, ja, ja. Pff, dan heb je een paar potjes verloren. Dan keer je weer hup de baan op, natuurlijk. Lachen, Ja, Graagis ben je punten kwijtend. Ja, precies. Dus het een of het ander. Heen en terug, hè. Hoe laat gaat de ijsbaan open? God, te kijken even naar leer. Nou, uh... Dat Ja, verschilt een beetje. We hebben een hartstikke mooie website, ijsbaanzandvoort.nl. Ijsbaanzandvoort.nl. En daar staan de openingstijden op. Maar in principe gaan we morgens, als het in de vakantietijd rond een uur of tien morgens open. Dat is dan uh, het eerste uur is voor de, voor de allerkleinste. Dat zijn de kleutertjes, de kabouters. Bouw te schaatsen. Leuk. Dat is dan met de ouders. Die mogen dan ook op het ijs lopen. De kleintjes op de schaats. Mm -hmm. Tot zes jaar is dat. Ja. Tot en met zes, of nee, tot. Tot zes. Tot en met vijf jaar. En, en, strenger, ja. voorzitter. En, ja, ja, ja. En daarna is het, uh, als dat, die, dat is een uur. ongeveer En dan is het eventjes de boel schoonmaken. En daarna gaat het ijsbaar open voor de grotere. En dan is het uh, ja, van, vanaf zes jaar tot en met uh, zestig, zeventig, ja, ja. achtig. Oh. Ja, Ik kan hard wat zeggen. Ja. Maar dan is het ja. de hele dag. Wat dan, zijn. Uh, wanneer gaat hij dicht? S'avonds 9 uur. 9 uur, oké. Okay. Nou, dat is best een redelijk. Uh... Ja, nou, dat is... En dan gaat de koekensopie ook dicht? Ja. Ja. ja. Dat is ja, heel handig is het... om te weten voor de mensen. Ja, dan... ja, Dan is het ras ook is het de dicht. De ja, ja. En, dan, en dan moet het rustig worden. Ja. Dan uh, binnen ja, dat... een half uur dan is het. Uh, ja.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 Duurzamer, ja. Ja. ja. Het stroom ja. komt nu ergens anders vandaan. Ja, ja. Maar, maar ik kan maar we, me herinneren dat een groot er, dieselding daar... Uh, ja, er stoot er anders 6, 7, soms wel 8000 liter diesel erin. Ja. En dat, ja, oh. en dat, <laughs> dat gebeurt goed. nu niet meer. Nee. dus uh, Dat is ik, inderdaad, dat staat op de stamp in het dorp en dat maakt herrie. Dat, is, dat ja. is niet meer. Dus, en dus dit is, is ook goedkoper natuurlijk. Ja, feitelijk wel, ja. Ja, dieselstroom. ja. ja. ja. ja, diesel, stroom. ja.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 wanneer ze hier met de Formule 1 aan de gang zijn... dan zitten wij al in de, in de, in de startblokken zeg maar, om alles alweer een beetje draaiende te houden. Vaak hebben wij al de evaluatie na zo'n evenement als nu, dus, dus januari... dan komen we nog even een paar keer bij elkaar en dus eventjes wat evalueren. Van, kunnen we nog wat dingen verbeteren? Wat is er uitgekomen door de vrijwilligers? Die schrijven vaak wat dingetjes in een app van... Joh, kunnen jullie volgend jaar zorgen voor dit of voor dat? En dat proberen we even een beetje te centraliseren. En daar proberen we dan in het nieuwe jaar weer toch wel iets uit te halen. Of dat haalbaar is of niet. En soms zeggen we, van we moeten het gewoon niet doen. Dat zijn ook keuzes die je moet maken. Soms zijn de ideeën best leuk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 Oké, okay, um, dus de voorbereiding die begint dan al zeg maar in september en zo. En dan ja. haal je die vrijwilligers bij elkaar. En ja. Dan, uh, ijsmeesters. Ja. Hoeveel ja. ijsmeesters zijn er op Thomas Leo? <laughs> ja. Nou, we hebben een stuk of tien ijsmeesters. En wat we hebben voorheen hadden we eigenlijk hele grote bubs ijsmeesters. Maar dat hebben we een beetje teruggebracht naar ijsmeesters en toezichthouders. En schaatsuitleners en de koekensopie. Dus we hebben het nu mooi verdeeld om een ja. groot rooster.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 Over het algemeen lopen we wel heel goed. <laughs> ja, als Karine met de klas komt, dan uh, gebeurde uh, het weer druk. <laughs> ja, weet je, op ijs gebeuren altijd wel kleine ongelukjes. Dus, de, ja, ja, iemand nee, valt, daarom, iemand daarom. valt en breekt een armpje. Of, of een breekt een armpje. Ja, dat Elk gebeurt jaar. ook. Kneust een pols. Nou, uh, Elk jaar dat, wel. Dat gebeurt wel, ja. Soms wel. En, en, ja, dat gebeurt, ja, en, en soms dan, dan, daarna wordt het dan vaak weer wat rustiger, want dat wordt dan wel weer doorverteld. <laughs> en dan wordt iedereen weer wat, uh, ja. wat alerter. Ja, bedoel, maar dat gebeurt in Haalem op de ijsbaan ook. Ja. Bedoel, er zijn ja. kinderen die zeggen nu al tegen mij... Van, Juf, ik heb eigenlijk nog nooit geschaatst. Ja. Oh, kijk, en die, kun je je toch laten meezwepen door je groep. Ja. En ja, dan moet je wel oppassen ja. Ik vind leuk, het leuk voor van ons die dolfijnjes waar je achteraan ja, ja, kan het. lopen. Ja, of ja. Is, dat is het. Of dat voor we ons het stoer vinden. Stoel. Dan gaan ze het toch zelf doen. Ja. Maar... Leuk voor ons ijsbaan is dat, dat echt uh, generatie kindertjes... Uh, die bij ons hebben leren schaatsen. De eerste keer geschaatst hebben...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 als het één keer per jaar dichtvries, dan heb je al hoog over. Ja. Ik heb nog eens bij de bij Centerparks dat uh, vijvertje. Dat vijvertje. Nee, vijvertje, dat heet de, de, ja, de dat Was Vroeger ja, de vijverd. Vijverd. Ja, zitten wij hier met de generatiekloof. Ja, ja maar ik, ben, nee, ik ben geen antwoord. Hè? Nee, nee, dat maakt niet uit. Nee, maar... Ik weet hoe het ja, is. Ja, vroeger. Ja, ja. ja, maar dat klopt. Heel mooi, dillys. Ja, zekers, absoluut. zeker, absoluut. Toen er nog geen Centerparks was, toen stond daar een paviljoen. <gulteren> en uh, de Vijverhut was eigenlijk een, een, een stukje na, natuur en een, een speeltuintje. En uh, ja, dus later is dat een zwembad geworden. Zwembad werd centraproduceren enzovoort. Enzovoort. Mm -hmm. maar, golf hadden we daar ook nog. Midgetgolf hadden we ja. daar ook nog. Verkeerstuin, verkeerstuin. Ja, kijk. Verkeerstuin. Nu, oh, wat een tijden waren. Ja, ja, ja. <laughs> ja.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 maar er voorzichtig gesproken werd... over de ijsbaan... <lacht> toen liepen ze bij jou de deur op plat. Ja, nou ja precies. Ja. Het, is, uh, het is een evenement bijna op... Uh, nationaal niveau geworden. <lacht> <lacht> ja, nee, Her en der... hoor je wel eens een keer fluitketelcurling. Nou, dat moet wel ontstaan zijn in Zandvoort. Dat kan niet anders. Want, ja. Ja, dat is al dertien jaar zo, ja. dus, uh, uh. Uh, We hebben vorig jaar ook nieuwe fluitketels... Uh, uh, aangeschaft. Want de oude waren versleten. <lacht> moet je wij, maar. Wij, wij zijn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 Jawel, jawel. Ja, toch? we zijn te genoeg. En ze kunnen ja. op de trappen zitten van het raadhuis? Oh, dat als gebune. ze willen. Ja. willen. Die, oh ja, ja. Um, ja, dat kan ook. <laughs> ja. Maar ja, daar kom ik zo nog even op. Uh, want er komt een hele grote truc te staan. Uh, bij het afsluitende feest. De Keurling zit vol. De dagen zijn gepland. En die ja. staan allemaal op uh, uh, ijsbazandvoort.nl Ja.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 Tot 9 uur, half 10. Ja, dezelfde het het eindtijd. Ja, ga je nog maar door. Ja, ja, nee, dus volgens dus mij gaan we met curling wel tot 10 uur door. Dat is net <laughs> ja, zeker uur. bij de finale. Ja. Ja, het, het lukt anders niet omdat er zoveel deelnemers zijn. Ja. Ik geloof dat er 45 ploegen meedoen ja. totaal. Nee. Dus dat ja. moeten we verdelen over drie avonden. Hebben ja. jullie al de landelijke krant erbij gehaald? Nee, nee ja, dat niet <laughs> en misschien. Uh, <laughs> ja. kunnen we kunnen een, een SBS-sessie een ja. oproepen. Ja, het, uh. Hoe leuk is het? Uh, ja, misschien wil uh, Carina jullie PR wel gaan doen, als ik zo ja, die ja, op, op boeren. Ja. Um, die gezien openen. de tijd moeten wij nog even een klein stukje door, want oh, ja. um, het Dat loopt is. natuurlijk wel. En uiteindelijk is er een eindfeest. Ja. Hoe zit het dit jaar in elkaar?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 Even kijken, hoe laat Zij is de uur? opening? Vijf uur. Vijf uur, vijf uur. Uh, um, onze ja. burgervader, die uh, ja. staat als het goed is weer op het... Nee, die inloop die was het om, dat het om zes uur geopend werd. Ja, ja vijf, vijf uur inloop, ja. ja. ja. ja. Ongeveer de zes uur opening. Ja, dat ja, ja. er ja, wel goed. Ja, en, je, we, dan, wat ik zeg, de afgelopen dagen dan uh, ben je om half zes op, uh, op het uh, plein... Ja. Tot, uh, tot s avonds En uh, je wordt wel geleefd hoor. Het is, uh, uh, nou ja, je ziet het al, Leo. Maar zo, oh, dus, zo, zo ah, voelt het nou ook. Ik vind het wel. me nog wel vrouwelijk ja, uit. Probeer oh, me je nog een beetje. Lacht. Dank, lacht. Dankjewel, voorzitter. Ja. Geen dank. En, uh, nee, maar het is echt hey, dat dat vanavond de... als eerste weg. dus. Ja, ja, ja precies. En, en anders ga je gewoon als eerste <laughs> Nee, maar is echt een, uh, het is echt een hoor, die, uh, die, die dagen. En uh, gisteren werd het echt wel fris, uh, ja, zo halverwege een... de middag. En, uh, en ding, toen raad dacht raad, ik hoor. echt van, wauw. Dat was uh, de einde graag, of was het uh, nul graden, Ja, ja. Dat was ja. Het was ja. goed voor thuis. ijs. Ja. Nee, nee, juist niet. Oh nee? Nee. Heel kort, want we moeten zo uit. want ik heb Nou, bij het opvriezen van die vloer, ja. moet ik eigenlijk van onderaf omhoog vriezen. En oh. niet van boven van de Want dan krijg je heel raar ijs.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 belangloos hebben ingezet. Ik, om, uh, ik zou om... zeggen, neem ze allemaal mee uit eten een keertje. Ja. Ja, maar. Ja, maar. Ja, we, hebben, we hebben altijd aan het einde van de rit, de woensdag na de afbouw, hebben we de standpotmaaltijd van allebei, alle Eén, vrijwilligers. Ja. Ja. super. Ja. Ja. Dat, is, uh, dat is, ja, ik zeggen, is ook een heerlijke uh, avond. Iedereen een heerlijke... Geniet van die fijne avond. En uh, we zien elkaar zeker aan het eind van de middag. Ik hoop dat het gezellig wordt. Ik hoop ook dat het misser ophoudt. Het wordt nu zonnig, dus het is wel, uh, Precies. wel prettig. Ja. En dan veel plezier met de ijsbaan. Gaan we ja, doen. Heren, dankjewel. dankjewel.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 Ja, we zijn nog in onze werkkleding. Maar ja, het is een feest. Dus wij uh, worden ook feestelijk uh, getragen. Dus het is een uh, waardering voor wat jullie doen. Want de komende twee weken...